De tests kunnen ook bewaard blijven voor als meer mensen zich melden, bijvoorbeeld in het najaar. De hoogste rechter in Iran heeft de executie van drie jonge mannen opgeschoord. Die waren veroordeeld vanwege protesten tegen de regering. De mannen deden in november mee aan de massale betogingen. Die protesten werden uiteindelijk door de autoriteiten met harde hand neergeslagen. Daarbij zouden honderden doden zijn gevallen. Volgens de advocaat van de mannen krijgen ze nu een nieuw proces. De Iraanse regering zou met de doodstraffen burgers willen intimideren om nieuwe protesten te voorkomen. De economische crisis leidt in Iran tot veel onvrede. België neemt voorlopig geen nieuwe maatregelen in de strijd tegen het coronavirus. Vanochtend was er regeringsoverleg omdat het aantal besmettingen oploopt. Afgelopen week waren er 61% besmettingen meer dan een week eerder. Besloten is dat het bij de bestaande maatregelen blijft, maar dat er wel beter moet worden gehandhaafd. Minister van Binnenlandse Zaken de Krem zei dat er strengere controles komen, bijvoorbeeld op het afstand houden en de sluitingsregels in de horeca. In de Grand Prix van Hongarije is Max Verstappen als tweede geëindigd. In de opwarmronde kwam Verstappen in de problemen en reed zijn auto in de reclameborden. De schade was net op tijd gerepareerd voor de start. In de race eindigde Lewis Hamilton als eerste, zijn teamgenoot Valtteri Bottas als derde.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 Zandvoort heeft het, en jij beleeft het, zon. zon, zee, Zandvoort, een zomerhit, dit is de zomer van ZFM, met nu het ritme van ZFM. Heel vaak een bocht hebt, dat je dus oh, gewoon deel. zal zien. Oh, blokkeren, keer oh nee! Nee! Mijn hebel, nee! Dit nee. nee. Zo? Linker voorwiel eraf. Stuk! Ach jongens, Hij is stuk. Ja, die is stuk. Hij wordt verstappen tweede. Of wordt dat toch Valt ribotta Ze zitten dicht op elkaar. Rechts kijken, rechts kijken. Hij wordt tweede. Hij wordt tweede, hoor. Jo, wat een onverwachte mooie plek. Weet Valtrie Bottas achter zich te houden. Nou, allerlei drama. Yo listen up here is the story of Ballon. The... I'm We zijn er weer. Heerlijk. Gezellig. Nou, ik heb genoten vanmiddag, hoor. Heb jij gelijk? Ja, zeker. Dat was een, uh, was een leuk uh, race. Ja, je kon het net al een beetje horen. Ja. Nee, uh, ik, ik, ik, ik zit er zo te kijken naar die voorbeschouwing en, en ineens uh, hoor ik uh, geluid dat die uh, stond die ineens in de bandenstapel. Ja, en tegen de reclameborden. Ik denk nee, ja. hè? Kapot was hij. Ik denk nou, die ja, gaat die niet. stuk. Dat, dat was het al. Ja alleen maar de, de, het rondje naar de Grit rijden. Ik denk, oog, oog, oog, oog, Ja, uiteindelijk. Nou, uiteindelijk toch ik mooi gaan, geworden. Ik denk, nou, dan gaan alle fans de gelijk wegzappen, ja, ja, ja, gelijk ja, ja, ja. weer iets anders kijken, iets anders doen. Nee, hij <laughs> heeft het nog echt goed gedaan, hoor. Het werd en nog dank, spannend aan het, het einde. Ja, ja, zeker. Hij heeft hem wel zelf uitgereden, maar zonder zijn team had hij het niet gered. Nee, nee, nee, dat ook weer niet. Want de ophanging en alles duurt meestal ook gewoon lang. Maar ja, dit was ja, ja. Zo een half uurtje. Een half was... uurtje hadden ze het weer gemaakt. Netjes. Zeker, heel mooi. Zo, uh, Thomas, hoe, uh, hoe is het? Ja, prima. Het is weer een weekje verder. Wat heb jij gedaan afgelopen week? Uh, nou, niet zoveel. Oh, echt? Ja. <laughs> ik ben naar de kapper geweest. Dat wanneer is het wanneer maken ze net af? Nee, ik zei eigenlijk ik wil een beetje bijknippen, maar er ging alleen maar vanaf. Ja, dat. <laughs> <laughs> Dus, uh, nee, uh, maar, nee, verder heb ik niet zoveel gedaan. Nee? Oké, okay, oké. Okay. Nee. Maar ik zag dat jij wel weer uh, het ja, een okay. en ander gedaan had. Ook ja. gisteravond. Yo, ik, ik zit niet stil. Echt niet. Nee, ja. Ik maak foto's. Ik ga uit ja, die had ik ook ik, voorbij. Ik doe van, van alles. Van de Braam Paramoervlinder. Braam, ja, braam ja, ja. Paramourvlinder. Ja. Lekkere tongbreker. Jazeker. Ja, zeker. <laughs> Of uh, ja, nee. Ik, was, ik, zag hem, ik zag hem zitten en ik dacht, nou, ik ga het toch proberen. En uh, ja, prachtig geworden. Maar is dat, een, is dat een bijzondere vlinder dan of zo? Hij vleugels. Oh. <laughs> <laughs> oké. Okay. Ik heb daar geen verstand van, Thomas. Oké, <laughs> oké. Okay, okay. Nee, dat kan, dat kan. Nee, dus uh, nou ja, dat was mijn weekend gewoon gezelligheid. En, uh... en gisteravond? Gisteravond? Dat heb ik gegeten. Kijk, en wat heb je gegeten? Ah, pannenkoek met shawarma. Zo, <laughs> Die lekker hoor. is lekker zeg. Ja. Dat geloof ik wel. Ja, dat is echt uh, goed te doen. <laughs> was goed lachen daar bij die zeeerover. <laughs> ja? Echt ongekend. <laughs> ja, zeker. Dat is wel leuk en gezellig. Dus, Hé, uh... hey, uh, zometeen een kaart over, uh, over zes, moet ik zeggen. Uh, jouw top vijf? Ja, zeker. Weer country? Uh, nee. Nee? Nee. Oh, wat hebben we dan? Uh, kan je al een tipje van de sluier geven? Een beetje, een beetje reggae. Reggae? Dat zit er tussen deze keer. Wat moet ik me daarbij voorspellen? even Bob Marley een nieuw nummer of zo? <laughs> ja, nee, nee, nee, nee. Niet Bob Marley zelf, maar... Oké. Okay. Oh, komt die, heb ik nou wat verraden? Nou, weet je wel. Oh, dat is... Uh... En uh, Mr. Worldwide, maar meer zeg ik niet. Oh, Mr. Worldwide, ja. Ja, die nou, ken je wel. Nou ja, we gaan nog even een muziek draaien. Dan uh, gaan we zometeen uh, beginnen met jou top 5. Ik ben benieuwd naar nou, wat ik heb uitgekozen. Ja, oh je weet het zelf ook niet. Oh. Ik heb gewoon blind aangeklikt. Nou ja, ik heb het een beetje voorbij horen komen. Maar ik zeg, uh, ik ben het aardig met je eens. Oh nee, nou, hey, mag een, keertje, een keer? Een keertje, ja. Volgende keer zorg ik er wel voor dat het niet zo is. We gaan luisteren naar Ten Snake met Automatic. They tell Me. What you're doing to me I'm utterly at your whim All of my defense is down Your camera looks through me With well, its x-ray vision And all systems run aground All I can manage to push from my lips Is a stream of absurdity Every word I intended to speak Winds are locked in the circuitry Down, down, down. Down, down, down. <laughs> het is alweer tijd. Het is tijd. Waarvoor is het tijd? Z Zal ik hem gewoon... Uh... Ja, gewoon... Nummer vijf. Ja. Mijn nummer vijf. Yes. Beginnen we gelijk met uh, waar we het over hadden. Uh, oh, mee niet. Reggae. Reggae? Het is reggae. Oh, god. Wat heb je voor me klaarstand dan? Het is uh, een liedje van, uh, ja... Van Bob Marley. Ik weet het, hij leeft niet meer. Maar hij heeft het uh, met de Whalers. Die heeft hem een beetje een nieuw jasje ingestoken. Met wie? Oh, de Whalers. De Wailers. Ja, ja, ja, ja. Ik moest even denken. <laughs> nee, nou ja, iedereen kent Bob Marley natuurlijk. Maar wat mensen misschien niet weten is dat hij Robert Nesta heet. Marley. <laughs> uh, even kijken. Hij is, uh, ja, in 11 mei 1981 is hij overleden. Wist je dat? Ja, dat wist je. Ja, <laughs> nee, hij draagt een bijnaam The King of, of Reggae, reggae. Ja. Hij was een, een van de belangrijkste van, van de vertegenwoordigers voor de doorbraak van de reggae buiten Jamaica en gold tevens als belangrijkste voorvechter van de rasta geloof Marley had tijdens de jaren 70 over de hele wereld reggae-hits als No Woman, No Cry en I Shut The Share. Hij bracht de reggae-albums uit als Exodus en Uprising. Samen met zijn vrouw Rita Marley is hij een symbool voor de uh, rasta beweging. Dat is dus uh, Bob, Marley. Bob Marley. Of Even Robert in de, Nesta. Kort. Ja, hij, was gebo hij is ge geboren in 9 februari 1945 en dan in de, in, uh, uiteraard uh, 11 mei 1981 overleden. Is hij niet zo oud? Nee, hij is niet, uh, niet oud, nee. Helaas, was natuurlijk een, een, een, een, ja, een groot artiest. Ja, zeker. Heel veel betekend voor de reggae. Ja, zeker. Dus ook, ja, ja, wat je al zei, groot geworden door hem natuurlijk. Ja, en uh, nou, hij heeft natuurlijk uh, het nummer: uh, Sun is Shining. Heeft hij uh, gecoverd. Ge ge dus ja, hier een nieuw jasje is, uh, gestoken. Ja, zeker. Dus hier is uh, Bob Marley met Sun is Shining. Sun is shining, weather is easy. Make you want to move your dancing feet now. in the morning gathers the rainbows, yeah. Want you to know I'm a rainbow too. I'm and feet now When the morning gather the rainbows in Want you to know I'm a rainbow too That it No, I come. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, So maybe you know that you wanna, wanna, wanna. Boom, shaka, laka, boom, shaka, laka, like it. The way you move your body, make a chico get inside. Yo sé que tú te portas bien, bien mal. Yo sé que tú te portas bien, bien mal. Bien pa' acá, mamita. bien pa' acá, malita. Sabio es lo que tú haces, diablita. hazte la buena, hazte la fina. Tú sabes cómo esto termina. Yo sé que tu papi, tú no me quieres nada. Na na na na na na baby, you know I drive you crazy. No offense, but some babies, You know that you wanna, wanna, wanna. Baby, it's okay, okay. Uh, chiquitita peligrosa from the streets. Refiere vino tinto, no le gusta el huido. Mm. La lleva a mi cama y me a su striptease. Mm. Me tiene corriendo como si fuera policía. Jump, jump. Brinca, nena. Lo que me pide es acción. Pegadito lo pasemos tú y yo. Okay, guayarte entera, baby, ya sea. Ik weet dat je me meer wilt. me meer wilt. Ik weet dat je me niet Na na na na nah, nah, baby you know i drive you crazy, weet dat je me niet meer wilt. Ik weet dat je wanna wanna meer wilt. Ik weet dat je me Ja, ja. ja. <laughs> Dat was Pitbull met Mala de remix Ja. Nee, dit, dit vond ik nou ook weer zo'n lekker nummertje. Dit vond ja. ik... Deze echt goed. Waarom staat hij nou weer op nummer 4? Dat weet ik niet. Ik denk dat ik uh, vergeten ben... om alles een beetje volgeworden te hebben. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. <laughs> nee, dat is een... een maar een lekker, lekker nummer. Ja, toch? Zomers. Ja, zo is het. Maar uh, het is dus... Uh, pitbull. Andere woorden ook. Gewoon van Armando Cristian Teres. Mr. Worldwide. Mr. Worldwide of Mr. 305. 305. Mr. 305. Mr. 305, Mr. Worldwide. Geboren 15 januari 1981. en ge Geboren in de Verenigde Staten. Hij is uh, al vanaf 2003 tot nu is hij, uh, is hij actief. En zijn uh, muziekgenres zijn hiphop, latin hiphop, uh, dancepop en sing and songwriter. is dus zijn beroep. Uh, Toch wel. Ja, en uh, Mr. Pitbull, Mr. Worldwide, is een uh, Cubaans-Amerikaanse rapper. Ook bekend onder de naam Pitbull. Uh, naast de, uh, dat hij rapper schrijft... Uh, nadat hij rapper schrijft, hij uh, ook muziekteksten. Uh, uh, Pitbull rap meestal in het Engels... maar soms ook in het Spaans of Braziliaans-Portugees. Dus, ja, dat hoor je ook wel af en toe, hoor, moet ik zeggen. Ja, wah. Ja. Hm. Dat is uh, dus Pitbull. Ik... Uh, ja. Ja, mooi. Nummer 3. En nummer drie is uh, wel een uh, bekende ook wel. Die hebben we wel vaker in onze top vijf staan. Oh ja? Ja, de bingo players. Oh, uh, bingo players. gaan we bingo spelen? Ja, bingo. G53. Ja, valse bingo's een ja. liedje zingen. Bingo. <laughs> nou, doe maar niet, uh, Thomas. Oh. Is <laughs> <Nee. Mr>. 305. <laughs> nee, uh, de bingo players, dus een Nederlandse dance act. Uh, het is oorspronkelijk een duo bestaand uit een DJ een producer uh, Paul Baumer en Maarten Hoogstraten. En Baumer overleed op 18 ja. december uh, 2013 aan, uh, ja, aan, aan kanker, ja helaas. Uh, de bingo players hadden in de zomer 2011 een grote hit, een nummer Cry Just a Little en waarin het uh, nummer... Piano in the dark van uh, Brenda Russell uit 1988 is gesampeld. En het nummer kwam in Nederlandse top 40 binnen op de 23 e positie. En wist twee weken lang te pieken. En op plaats 9. Dus dat zijn uh, in het kort de bingo players. En dan gaan we hem ook draaien. Uh, hier is uh, de bingo players met Scoop. Wanted to fit in when I didn't. it now Ja, dit was Anne-Marie met To Be Young. Mijn nummer 2. Uh, Lekker, hè? Ja, goeie, goeie. Ja, het is uh, even heel wat anders met wat uh, ja, met nummer 1, nummer 5 en nummer 4 en nummer 3. En dan komt ineens dat dit maar, was nummer 2. Ik moet zeggen, dit is wel een lijstje wat ik ook nog wel zou kunnen samenstellen. Ik was er eerder, denk ik. Ik denk dat je sommige liedjes er ook ja, zelf ja, in hebt ja, willen klopt, hebben. Klopt, ja. Dat je die ook uh, tegenkomen, zeg heel ja, ook. Ja, die, mogen... die vorige scoop. Ja, die had uh, die ja. jij in je lijst willen hebben. Ja. Oh, pech voor die je Die had ook. ik voor je af willen pakken. <laughs> ik was je voor een keer. Showing. Meestal ben ik nooit zo snel. Nee. Nee, nee. Nee, maar... Uh, Oké, okay, nee, dat was uh, dus Emory uh, Emory uh, Rose Koek -koek. Nicolas. Koekoek. -koek. East Tilbury en Essex. 7 april 1991 is ze geboren. Uh, ze is een uh, Britse zangeres. De zangeres werd bekend door haar samenwerking met Clean Bandit... Voor de single Rock My Rocky Baby, <laughs> ja, Rocky Baby, Rocky Baby, ken je dat? Nee, oké. Okay. Nee, haar well, de... rock a Bye. Ja, dat weet ik. Is <laughs> my, my baby. Ja, Yo, <laughs> dat was haar debuutalbum. Ja. En dat in 2018 uitkwam. Bef, uh, ze bevat ook uh, een andere grote hit als Ciao, Ciao adios. adios en Friends uit 2002. Nee, en 2002, dat is ah. ook het nummer. Ja. Jongen, jongen, jongen, jongen, jongen. Ik denk, ja, even kijken of jij wakker bent. Ja, ja, dat zeggen ze ook allemaal. Ja, nee, dus ze uh, is 29 jaar. Ze is uh, iets ouder. Is het niet wel veel? Ja, zeker wel. Oeh, ja, kijk. Nee, nou, het wordt uh, een beetje lastig, denk ik. Ja, dat is een beetje uh, ja, ver weg. Ja, denk ik ook. Dat zou ook wel een vriend hebben, dat kan niet anders. Zou ja, je denken? ik ook kapot. Dat is nou wat je zegt. Nee, nee, nee. Een geintje. Uh, <laughs> nee, we gaan, eh, we gaan door. E oh. Ja. Hallo. Ja. We blijven niet hangen bij 1. Ja. Ik, ik, ik moet je wel de schuif omhoog doen, hè? Ja, doe de schuif dan even omhoog. Nummer 1. E nummer 1, ja. Ja. Is het Toby? Nee. Toby Mac? Oh, Ja. Ja. Toby Mac samen in samenwerking met Jordan Fellis. Dus uh, nee, maar Toby Mac. Zo oh, een lap tekst. Heb ik nog nooit van gehoord, trouwens? Nee, ik ook niet. Nee. nee, nee, echt niet. Maar dat is het leuke van dit programma. Je komt gewoon uh, artiesten tegen die je normaal gesproken nooit zou draaien. Maar, en... maar ik zie hier een foto van hem. Volgens mij is hij ook niet al te jong meer. Nee, ik denk dat hij uh, vroeger op M&M uh, uh, wilde lijken. <laughs> <laughs> en uh, ja, het is niet gelukt. Ja, dan staat hij daar met een mutje op. mutje, dat is een pet. En. en ja. <laughs> ja. Ja. Een ah, ja. beetje scheef op zijn hoofd, weet je wel. Ja. En dan heeft hij zo'n golftrui aan. <laughs> dus ja. Ja, zo noem je dat, hè, zo'n trui? Ja, ja, ja. Maakt niet uit. Iedereen uh, kleedt zich goed die uh, hetzelfde prettig zeker, vindt, natuurlijk. Zeker, en zeker, en uh, iedereen is goed in zijn waarde laten. Dat zeker, doen we. Zeker, zeker. Uh, Tobias Kevin Michael. Toby, is uh, McKean, dat uh, is achternaam. Komt uit Virginia. Uh, 22 oktober 1964 is hij geboren, beter bekend onder zijn artiestenaam. Toby Mac is een schitterend lid van een christelijke band, DC Talk, uh, en tevens actief als solo-artiest. Toby Mac is uh, gegroeid in Washington en uh, tijdens zijn studie ontmoet hij Kevin Max en Michael Teut. Tijd. Te Tijd. Te Tijd. Met deze twee richtte hij in 1987 een rapgroep op DC Talk op. en Zij hadden veel succes met hun mix. Dat is Toby Mac. Ja, zo. So ja, dit, uh, dit was mijn geraas ook. Nee, uh, we gaan hem uh, lekker draaien. Hier is uh, Toby Mac en glorify. You gave a heavenly breath, and now it's ever in our chest. That's why we're singing it back to you. For every battle you won, for everything that you've done, and everything that you're gonna do. Glorify met Toby Mac. Ja. Dit was mijn top 5. Ja, lekker, Thomas, lekker, lekker. Thomas, wat vond je ervan? Ja. Vond je de volgorde goed? En nee. zo nee. Nee. Pech. Oké. Okay. <laughs> nee, maar wel een goede top 5. Goede top vijf. Goede nummers. Nou, alles wel op de goede volgorde vol volgens jou? Mm, ja. Ik denk dat je Anne Marie had je op 5 gezet. Nee, nee, nee, nee. Die had ik wel boven scoop nog gezet, denk ik. Oh, dus ook op nummer 2. Of had D je glorify? Of nu? Welke had je dan boven gezet? Mala. Ja. Mala had je op uh, nummer 1 gezet zeker? Ja, nee. Ja, één of Glorify of twee. wel? Nee, ik denk nee, dat de Glorify wel 2 had gezet. Oh, nee. En uh, Mala op 1. Oké, okay, nou ja. Maar goed, dat is jouw uh, keuze. Zo is het. het mijn keuze. Mijn nee, mening. En gaan gaat een resumeetje doen? Een resumeetje? Een resumeetje. Mijn nummer 5 was uh, <laughs> van Bob Marley en de Whalers. En Sun is Shining. Uh, Mala op nummer 4. Becky G en Laghetto met Pitbull. Op nummer 3. De Bingo Players met Scoop. Emery en Joy Jacket. Heb ik net nog niet verteld. Op nummer 2. Met Toby Young. Nummer 1. Was uh, Toby Max met Glory Pie. Dus... Dus ja, nee, top. Mijn top 5. ik vond hem lekker. lekker ik koop uh, jullie ook allemaal. En... Uh Zometeen ja. om maar uh, kwart over zeven, mijnt of vijf. Kijken Kijk of, wat, uh, wat ik er tegenop kan bieden. Ja, kijken of jij weer zo zomers bent en zo nieuw. En ja, er zit wel, wel weer wat zomers in, ja. Er zit weer wat zomers in, weer flinke beukers, of uh, is het wat nou, rustiger? Er zit er wel. Nou, er zitten er één of twee misschien wel tussen die wat harder zijn, ja. Oké, okay, oké. Okay. Kan ik het waarderen? Jij ja, kan alles waarderen wat ik draai. Echt waar? Tuurlijk. Net okay. zoals deze, denk ik. Uh, deze is zeker lekker. Mama Sita van uh, Black Eyed Peas. Su vestie, su diamante. Mamacita, mamacita, ké bonita, Mamacita, mamacita, mamacita qué bonita, mamacita. Op 106.9 is Zoom, Jan En and Zomer zomerhits. Summer Hits. Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como oh. es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como los tiene.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 La fiesta no para apenas comienza C'est comme se c'est comme Ma chérie La la la la la ey, Francia ey, Colombia ey, Me gusta Freeze! Y Balvin Willy William ey, Me gusta Freeze! Los DJs no mienten le gusta a mi gente y eso se fue muy freeze. bien No le bajamos mas nunca paramos es otro palo y bla Y dónde está mi gente Me llevo boucher la tete. ¿Dónde está mi gente? de? 1, 2, 3, LEGO! Babulan, Babulan, Babulan, ahí nos vamos. El mundo es grande, pero lo tengo en Babulan, Babulan,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 Hij is gesproken. Hun ouwe. Dat is nou ja, een ouwe. Nou nee, ja. Hij is niet meer jong. Lekker man. Oh, lekker. Hey, hey. ik hoorde dat ja. jij wat te dat. had. Ja, ik, ik, ik was even benieuwd of jij dit, deze vraag mij kan beantwoorden. Oh nee. Wat is een verkleinwoord voor handboeien? Een verkleinwoord van. Is dit, moet ik doordenken? Dat weet ik niet. Geef een antwoord: verkleinwoord van handboeien. Ja, heb je iets? Nee. Nee? Moet ik het even, uh, moet ik het even uh, zeggen? Wacht, wacht, wacht. Ik een klein woord voor handboeien Ja, ga je het opzoeken. Uh, handboetjes. Handboetjes? Nee, trouwring. <lacht> <lacht> <lacht> heb je er twee dan? <lacht> <lacht> <lacht> nee. Heb je er allebei een hand een andere ring? Nee, maar als je die <lacht> om hebt, hè? Ja, ja, ja. Nee, ik snap en ja, ik uh, nee, dan heb je weer wat geleerd. Ja, die had ik wel voor dus als je weer, weer ooit gaat studeren of zo, of wat dan ook... Ja. Moet je dat gewoon invullen. Ambolletjes. Ja. Ja, oké. Okay. Een ring. Uh, oké, okay, ja. was leuk, hè? Hé, hey, en ik las ook nog wat over... Uh, dat dat hadden jij net tevoorschijn, over Kanye West. Kanye West, ja, die wil... Uh... Ja, geloof het of niet. Die, die wil minister-president worden... <laughs> van Amerika. Ja, nee, alles kan natuurlijk. Maar... Ja, zeker. Uh, ja, hoewel de kansen van Kanye en West daadwerkelijk zijn worden verkozen, president van Amerika is zeer, is klein. zeer klein. Ja, dat kon ik ook nog wel eens laten. Ja. Zie de rapper, kandidaat, met volste vertrouwen tegemoet. Ook dat nog. Kanye wilt West zichzelf tegenwoordig, euh, tegenwoordig noemen. Uh, ja, ja. Deel een foto op social media waarop hij zichzelf heeft uh, gefotoshopt <laughs> als op, op de Mount Rushmore. <laughs> Ongelooflijk, hè? Ja, ja, maar hier staat ook uh, George uh, Washington, uh, Thomas Jefferson, yes, that's me. Theodore Roosevelt, Abraham Lincoln en GZ. Uh, en, uh, en daar komt KS1 west bij. dan. dat past dan naam perfect in het rijtje. De Amerikaanse president. Ook uh, met al die ketting om en zo. In de bewerkte foto heeft hij social media gedeeld. Uh, hij bereidt een portret. Ja, dat is echt hilarisch als je dat ook ziet. Hoi! <lacht> <Of>. oh, <ja. lacht> dus, dus ik denk van, ja, dan dus zie je hem zo rechts. Ja, mooi, mooi. Dan zie je hem, uh, ja, op Instagram zie je staan. Ja, <lacht> hilarisch. Ik, oh, op Twitter, sorry. Twitter, <lacht> echt ongelooflijk. En waarom zou je dat doen? Ja, hij... Uh, hij wil ook niet dus de de replica. Uh, Kijk, hij steunen. is natuurlijk wel getrouwd met Kim Kardashian, hè? De uh, dikke billen, mevrouw. Die ja. Uh, ja. Maar hij, hij blijft neutraal, hè? Hij, hij kiest ook geen kant. Het is gewoon zijn eigen partijen zijn, ja, zeg maar, neutraal of zoiets. Ik, Was dit dan een bruggetje voor jou van die handboeien? <laughs> nee, dat niet. Nee. Oh. <laughs> maar als hij president wordt, dan. Uh, ja. Dan gaat er heel veel veranderen. Nou, dat weet, denk ik ook wel. Ik weet niet of het heel handig is, maar oké. Okay, uh, nou, dat gaan we wel zien. Maar de, ik, ik, de ik schat weg, het klein, he? heel klein, uh, de kans heel klein. Ja, maar dus misschien willen mensen en Dat ze gewoon voor hem kiezen. Denk je? Ik denk het echt niet. Hoor. Je luistert naar ZFM. Dit is Ricard en Secrets. There's something in his eyes. He's keeping secrets. Uh -huh. What a way to drop a bombshell, baby! Cause you really didn't think I'd find out. In the silence, by the room on the side where the lights out. Now that you feel it. Mm -hmm. Now that you feel it. Mm Holding -hmm. oh, up my heart and head. I don't know about you, about you, about you. There's something in his eyes, he's keeping secrets. I don't know about you, about you, about you. ww.zfmsandfort.nl Cosa de familia no la tienes que escuchar lo capo con lo capo y yo soy la mamá Los secretos solo con quien puedas confiar más te vale no romper la muerte Hay niveles para todo en esta vía No jodemos con personas desconocidas Ni un amigo nuevo ni una haría Ni un amigo nuevo ni una haría Ni un amigo nuevo ni una haría ni un amigo nuevo ni una Some en la cara, gaspa no es. Tono dispara la vacía. Vivía, vivía, dos chevitas. Me mandó duro tatuado dinamita. Tatuado de pieta la nuca. Vestía de negro con música. Vivía, vivía, dos chevitas. Me mandó duro, tatuado dinamita. Leche con azúcar. Ella tiene medir a Esa mami. -G. She got hips, I got a grip for a lot of ass. Don't need to have more. I know it's sweet. I like that. Mm -hmm. Straight up, I got word that is wet will drown. Toot it up, back it up, slap it down. Don't say a word of what you heard from when I came around. You get it fresh, you get this work right when you come in town. Need you right here. You're the queen of giving ideas No, my new friends don't bring a hype here No, you got problems, but it's not fitted Cosas de familia no lo tiene que escuchar Los capos con los capos y yo soy los mama Los secretos solo con quien puedo confiar Más te vale, no romper la muerte Ni un amigo nuevo ni un arilla Ja, dat was... Uh, TKN is ook, een, uh, is ook een hitje, moet ik zeggen. Dat is uh, ook weer gekomen door dat, uh, dat TikTok, weet je wel? Dat ook, dat badanen, dat liedje en zo. Ja, ja. Dat is dit dus ook geworden. Oké, okay, nee. Ook zo'n dansje. Ik heb geen idee. Ik, nee, ik, ik, nee. Vind, het, ik vind het drie keer niks. <laughs> nee? Ja, als, je, als je in een liedje alleen maar tukken noemt. Tukken. Tukken. Lek, lekker tukken. Mm, tukken. Lekker slapen. Hey, even een vraagje. Je ken, of nou ja, een vraagje. Je kent dat spreekwoord, eh, spreekwoord toch wel van eh, naast je schoenen lopen? Ja. Nou, maar wat gebeurt er nou als je naast je schoenen loopt? Dan moet je je schoenen uitdoen en dan loop je op straat. Ja. Is dat je antwoord? Ja, doe maar. Nou, ik denk dat toch echt dat je sokken vies worden? Ja, hetzelfde toch? Oh. <laughs> jongen, jongen. Slecht, hè? Ja, ja dat is uh, niet, niet heel erg best. Zometeen zijn we weer terug met het uh, tweede uur van uh, Zandvoort Pakt Uit. Mijn top 5 dan. Jouw top 5. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. Wie weet. Dat word wordt weer, het weer. Wordt het wat. Ja, dat, maar misschien ook niet. Wij gaan nog even luisteren naar Boef. Samen met Numidia. Met Toe Bon. Schoon Boef, man. Hey, die kwanza. We don't stop. Toe, toe, toe, toe, toe, toe. Ik kijk niet naar jou. Mijn mens is dat ik een kranbon. Toe, toe, toe, toe, toe, toe, toe. Als ik binnenkom, beter ga je superdom, superdom, superdom, super superdom. Waarom doe je het voor als je met een heer komt? Goed heb gewoon kievers met jouw brute komt. Loop jij één keer langs, heel de buurt die draait zich om. Ik ben op mijn chance Ik collect mijn huurinkomst Ik heb drie osso's om mijn naam Zeg maar, ben ik nu de bom Ey, maar laat me niet afgaan We komen van onderwerpen geklommen Geen liefde, ik moest hier met de trap gaan Nu hou ik het honderd, zo doe ik ballonnen Ik zweer het die chill aan mijn hart gaan Ik hou mijn hoofd er wel bij Jij moet echt niet boos zijn op mij Nee, schatje geloof nou in mij Want dat ik verlies dat is over mijn lijf tot de bo, tot de, tot de Superdom, superdom, super, dumb, super, dumb. super, super dumb. Waarom doe je stoer als je met je komt? Op de weg zie je het een naar het ander feest Mijn leven gaat snel met die ander leeg Ze zegt je moet iets hier meer lachen, b Maar breng me geld en ik zweer dat ik lach een beetje En ze denkt dat ze alles weet, nu pak ik alles mee Ga niet meer wachten, nee, maak kapot Ik ga richting de halveen Sta op, want de bil heb ik al geveed. We Dus er nu mee, ga fully dior en zij voelie boté Ga en zet ik toch wel dat iedereen vreemd met haar mogen met haar collega. We er nu mee, ga voel die Dior en zij voel Bottega. En ze weet ook wel dat iedereen vreemd gaat. Vandaag met haar mogen met haar collega. Toeté, bon, toté, Ik ken niet jij, om. in mijn zak heb ik hem bom. Toeté, bon, toté, Als ik binnenkom. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.